Sinds een paar jaar terug in de tijd Wanneer ik mij begeef in de stadse praktijk Loop lekker te flaneren Ik loop rond zonder doel Op mijn gemak over de straat paraderen Toch gemist in mijn gevoel Daar is iets dat ik zoek Alsof een gat in mijn hart Ook wel een knoop in mijn buik Iets dat ik toch verwacht Geen uitdruk aan kan geven Dat wat aan me knaagt Er ligt en een vol leven Wat een elke zich draagt, met een blik op zoek door een mensenmassa Scan ik de winkelstraat ook zelfs achter de kassa Dan krijg ik iets in de gaten, terwijl ik op een terras zit En met mijn maat zit te praten Focus zich mijn spirit naar de achtergrond verlegt Mijn aandacht zich snel en jachtig Mijn gedachten zijn belegd Ben mijn gevoel niet meer machtig Kan mijn blik niet afwenden Stil ik niet goed te kijken Maar ik ben er wel uit Waar mijn gevoelens naar rijken hij gaat ze op de fiets en dan mijn hoofd zich draait Ze valt me van ver op haar en door haar haren waait Dan even niet meer niets, daar lag mijn hoofd verdraait En dan toen zij mij zag, heeft ze naar mij gezwaaid Dan gaat ze op de fiets en dan mijn hoofd zich draait Ze valt me van ver op en door haar White. Denk even niet meer niet. Zij ik mijn hoofd En Dan toen zij mijn zak Heeft ze naar mij gezwaaid daar gaat ze langs en verdwijnt uit mijn zicht Ik heb haar eens leren kennen Haar schoonheid straalt als leeg Van een hogere orde die niet is vast te leggen Op een glossy of een foto Ik heb haar weinig kunnen zeggen Elke keer als ik haar zag Was ze ook weer zo verdwenen Geef toe dat ik haar echt mag Ik schrijf het in de stenen Een archetype van schoonheid ik ken uit mijn dromen, vastgelegd in mijn genen Gaat het verleden omhoog komen, uit het Rijk van Ottomanen Een kalifaat van de moren, voel ik instinctief Dat ik bij haar zou kunnen horen, hoe kan ik haar weer vinden? Zal ik haar ooit weer zien? Ze is nu weer verdwenen De kans is 1 op 10, zal ik de hoop niet opgeven? Ach ja, de wereld is klein, ik vergeet haar heel even En er gaan weer weken voorbij, ga door met normale zaken Het gemis dat groeit zeer, en net als ik niet Wacht, verschijnt ze daar opeens weer? Daar gaat ze op de fiets, en dan mijn hoofd zich draait. Ze bal me van ver op, wind door haar haren waait. En geef even niet meer, niet aan lag, mijn hoofd verdraait. En dan toen zij mij zag, klep ze naar mij gezwaaid. Daar gaat ze op de fiets, en dan mijn hoofd zich draait. Ze bal me van op en door haar haren waait Denk even niet meer niet zal laat mijn hoofd draait. En dat toen zij mij zak heeft Ze naar mij gezwaait Ik gaat ze op de fiets dan mijn hoofd zich draait door haar haren Denk ik ben niet meer niet, zal mag mijn hoofd verdrijven. En dan doen zij mijn zak, geef ze naar mij gezwaai. Dan gaat ze rond de fiets en dan mijn hoofd zingt draai. Ze kommen me van ver op en door haar haren wij. Denk ik niet meer niet, zal mag mijn hoofd verdrijven. En dan doen zij mijn zacht, heeft ze naar mij gezwaai. Nee.